NTO Radio 1 met Karel johan de Zwart. Schok en pomp, dat zouden we allemaal moeten leren, zegt dokter Bernard Leenstra. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Nu eerst het NOS Journaal met Dorad Megens. Op etiketten van vlees en vis moet duidelijk staan of er water is toegevoegd. En hoeveel. De Nederlandse Voedsel en Waterbarenautoriteit autoriteit... wil dat de producenten dat doen vanaf 10 juli. Gebeurt dat niet, dan kan de NVWA een waarschuwing of een boete geven... De Europese Commissie kwam eind 2014 al met nieuwe regels... voor de etiketten van voedsel. Maar volgens de NVWA gaat het nog niet altijd goed. Voor de toezichthouder is het toevoegen van water aan producten... niet de hoogste prioriteit... omdat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Bij bedrijven die datingsites runnen... zijn invallen gedaan door de autoriteit Consument en Markt. De ACM onderzoekt of er sprake is van misleiding... en waarschuwt gebruikers van die sites voor nepprofielen. Dat zijn profielen waarbij klanten per bericht moeten betalen. Ze denken dan dat ze contact hebben met een leuke man of vrouw... terwijl aan de andere kant iemand zit die betaald wordt... om het contact zo lang mogelijk vol te houden... en de rekening flink te laten oplopen. De ACM wil de datingsites aanpakken... want vaak zijn kwetsbare mensen slachtoffer van deze praktijken. Tijdens de formatie zijn stukken opgesteld... over de afschaffing van de dividendbelasting... maar die stukken worden niet openbaar. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam... hadden een beroep gedaan op de wet openbaarheid van bestuur om de stukken te kunnen inzien. Het ministerie van Financiën wijst dat verzoek af. Premier Rutte zei eerder al dat ambtelijke stukken niet openbaar zouden worden... omdat de vrije gedachtenwisseling in de formatie geschaad zou kunnen worden. GroenLinks-leider Klaver noemt de kwestie explosief... omdat steeds is ontkend dat er documenten waren over de dividendbelasting. Nu ze zo hard hebben ontkend, nee, er is niks en we hebben niks gelezen. Nou, dat kan maar twee dingen betekenen. Of ze liegen dat ze barsten... Ze hebben gewoon echt niet opgelet aan de formatietafel... en daarmee 1,4 miljard over de balk gesmeten. Ik weet niet wat het erger is van die twee, om eerlijk te zijn. Ook PvdA-leider Asscher vindt de kwestie zeer ernstig. Hij wil dat de dividendmemo's onmiddellijk naar het parlement komen. Reizigers op Schiphol moeten vandaag mogelijk langer op hun bagage wachten. Medewerkers van een aantal bagage- en vrachtafhandelaars houden stiptheidsacties. Ze vinden de werkdruk te hoog en het salaris te laag. En de directie ging niet in op een ultimatum. Daarom werken ze vandaag strikt volgens de regels. Bij een treinongeluk in Salzburg zijn zeker 40 gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde even na half zes vanochtend... toen twee treinen op het centraal station van de Oostenrijkse stad op elkaar botsten. Volgens Oostenrijkse media zijn het vooral lichtgewonden. En een deel van Berlijn wordt vandaag ontruimd... vanwege het onschadelijk maken van een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. In een straal van 800 meter rond de plaats van de bom... liggen onder meer het centraal station, een paar ziekenhuizen... en een aantal ministeries. Die gebouwen worden deels ontruimd. De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft spijt betuigd... voor het zware leed dat ze de afgelopen decennia... met terreuraanslagen heeft aangericht. In een verklaring in twee Baskische kranten... verontschuldigde ETA zich met name bij de slachtoffers... die geen directe rol hebben gespeeld in het conflict. De ETA werd opgericht in de jaren 50... en wilde met aanslagen en ontvoeringen... een onafhankelijk Baskenland afdwingen... in het noorden van Spanje en het zuidwesten van Frankrijk. Zeker 800 mensen kwamen daarbij om het leven. Begin volgende maand heeft de beweging zich definitief op... Correspondent Rob Zoutberg vertelt dat er nog steeds ETA-leden gevangen zijn... die nog een jarenlange straf moeten uitzitten. Die gevangenen die krijgen nu te maken met een bedrijf of een werkgever... hoe je het ook wilt noemen, de ETA die zich opheft... erkent dat de strijd zinloos was. Nou moet je bedenken, als je dus nog zo lang in de gevangenis moet zitten... dan kan dit hele proces niet anders dan zeer pijnlijk voor ze zijn. Arsenal-trainer Arsene Wenger uh, vertrekt na dit seizoen... bij de Londense voetbalclub Arsenal. Dat heeft de club zojuist bekendgemaakt. De Fransman was 22 jaar actief voor de club uit de Britse Premier League. Het weer, het wordt opnieuw erg zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. 16 graden op de Wadden, maar mogelijk 25 graden in het binnenland. In het weekend blijft het vrij zonnig. Wordt het ook nog ruim 20 graden. Maar zondag, later op de dag, wel kans op buien. Mogelijk met onweer. Jolanda van der Velden hoest op de weg... Uh, zeven files, we komen er niet helemaal vanaf. Uh, in het noorden van het land ligt wat modder op de weg op de A6 van Joure naar Emmeloord. Daardoor bij de afrit Sint-Nicolaas ga zo'n 20 minuten vertraging. Zat een auto in brand op de parallelbaan van de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Knokke-Lunetten 10 minuten vertraging. Op de A15 in Europoort Rotterdam bij Spijkenisse nog 10 minuten vertraging. Daar was een ongeluk. Nieuw ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Bijna 40 minuten extra reistijd. Daar is de rechte dicht. En drukte er in de boddenstreek op de N207 af aan de Rijn richting Hillegom. De vertraging bij Hillegom is 20 minuten. Wegens succes verlengd. De veelgeprezen tentoonstelling A Wonderful Journey. Met meesters als Monet, Matisse, Renoir, Picasso.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 Heerlijke reizen down under. Travelessence.nl Morgen op NPO 2. De dramaserie Export Baby over kinderhandel. Hoe zouden we op maakja geld over naar Oeganda? Het hoort gewoon bij die adoptie. Iedereen betaalt dat. Stefan de Wallen en Rivka Lodijzen in Export Baby. Ik ga naar Afrika omdat ik niet kan leven met wat ik niet weet. Morgen om tien over half elf bij Caro en Gervais op NPO 2. Spreek ik met mijn neef, heeft hij een boete gekregen in die snelle wagen van hem.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 de 17-jarige ondernemer Merel Populiers heeft de studio inmiddels verlaten... want ze moest tentamen doen. Ja, dat moet ook gebeuren. Spraakmaker van de dag is Els Doets van de reisorganisatie Jan Doets. En ook hier is Bernard Leenstra. Hij is arts. Goedemorgen. Goedemorgen. Nogmaals, um, jij werkte op de Spoedeisende Hulpt. Uh, daar kwam je bizarre zaken tegen. Mensen die tampasta op wonden smeerden. Kinderen met brandwonden die onder de koude douche werden gezet. En een groot gebrek aan kennis over reanimatie. Nou, dat hmm. moest beter, dacht jij. En dus startte je uh, je eigen EHBO-cursus. Schok en pomp. En nu werk je samen met Kamerlid Pia Dijkstra aan een wetsvoorstel... om die cursus verplichte kosten te maken op middelbare scholen. Um, ja, Bernard, jij zag patiënten binnenkomen bij die eerste hulp. En dan moest je met leden ogen aanzien hoe slecht we eigenlijk weten uh, hoe te reanimeren en eerst hulp te verlenen. Ja, dat begon eigenlijk al vrij snel. Uh, toen ik uh, als assistent-chirurg begon in het Jeroen Bosch ziekenhuis... Toen, toen kwam ik dus al patiënten tegen... waarvan uh, op brandwonden, inderdaad, of boter of zelfs uh, uh, aloe vera... en dat soort middelen gesmeerd worden, wat echt, uh, je echt niet moet doen. Maar dat zijn nog de minder ernstige uh, zaken... Ja. Uh, je ziet toch ook wel reanimaties binnenkomen. Uh, of mensen met een herseninfarct. Reanimaties binnenkomen? Ja, dus, wat... dus patiënten die gereanimeerd moesten, moeten worden. Moeten worden. Aan, aan, mm -hmm. uh, waar gereanimeerd wordt. En juist in dat soort zaken is, is handelen in het begin heel erg belangrijk. En dat is mij een beetje opgevallen. Of niet eens een beetje. Dat viel me op dat dat eigenlijk te weinig gebeurt. Eh... Um, en toen ben ik een beetje gaan navragen aan, aan vrienden en familie, waarom volgen jullie geen EMBO-cursus? Ja. Misschien mag ik de vraag meteen stellen: Heb jij ja, een cursus cursus Nee, ja, ik, ja. Krijg, ik krijg meteen een beetje warm. Nee, ja. niet nee. gedaan. Nee. En mag ik dan ook vragen, het is wel... nog erger, ik heb twee kleine kinderen, dus eigenlijk uh, ja, zou ik dat misschien wel moeten doen. Hè? Nou, dat nee, laat ik het... ook niet. Nee, nou, kijk, mevrouw mevrouw doet dus ook ook dat is ook niet. Maar dan ben ik juist heel uh, dat, nou, Kijk, dat is ook precies wat mijn interesse is: waarom niet? En Ja, misschien een soort, soort ontkenning of zo, of een soort uh, uh, wat een gedoe. Ja, dat, dat hoor je. En wat, wat ik, ik ben natuurlijk gemaakt vragen. Wat ik, wat ik heel vaak hoorde was, was ja, het is, het is aan de ene kant, ja, zeiden mensen tegen mij, ja, Bert, sorry, maar ik heb geen zin om vijf avonden lang, vier uur ja. eh, eh, naar nou, een of andere met alle respect hoor, servant van 75 te moeten gaan luisteren die mij gaat leren op een kapot moet drukken. Nou, ik weet niet of dat helemaal valide is, maar ik hoorde het. Maar het tweede argument vond ik wel sterk, en dat is dat het gewoon veel te prijzig is. Wat uh, kost dat dan, een ehbo een, uh, een, een, uh, een, een fatsoenlijke basis EHBO-cursus ga je al gauw richting de 200, 250 euro. En uh, ja, dat gaan mensen niet betalen. En juist ook niet de mensen die ik heel erg graag onder andere wil bereiken. Namelijk de kapper, de postbode, de tuinman. Mensen die nog eens op straat komen. Ja. En die gaan geen 250 euro voor zo'n cursus betalen. Nou, Toen dacht ik, weet je... Uh, dan doe ik het zelf wel. Dus overdag ben ik zeg maar de dokter Bernard, waar we het net over hadden, niet de ja. Ron Brandsteden, maar nee. gewoon de dokter Bernard. Is dat dan... ik trouwens even hoor, voordat we uh, weer over de inhoud gaan? Maar is dat iets wat je bewust doet, die titel voeren, dokter Bernard? N nee, helemaal niet. Dat nee? is een keer zo opgepikt en uh, ik word er uh, sinds ik dokter Ben ermee uh, doodgegooid. Ja. Maar uh, en nee, toen dat dacht dat's... jij, laat het maar zo. Ik, ah, ja, ik, ik, ik maak wel indruk op die manier in <laughs> ieder geval. Ja, het blijft plakken en als mijn boodschap ja. hierdoor beter overkomt, prima. Dan, ja. Dat vind ik dan oké. Okay. Um, maar ik, nee, maar ik, dus, dus overdag ben ik in, werk ik in het ziekenhuis. En uh, s'avonds voor iedereen die maar wil, leer ik het handelen. En dat is ook een beetje wel wat we gedaan hebben. Gewoon gekeken van nou, welke onderwerpen zien wij artsen nou? Ik word echt geholpen door veel collega's. Welke onderwerpen zien wij nou? Of aandoeningen zien wij nou op de eerste hulp komen? Waarvan wij denken daar kan een leek het verschil maken. Ja, want wat, wat is het verschil dat je kunt maken uh, uh, op straat? Uh, zeg maar om die mensen die dan binnenkomen, nou ja, misschien wel hun leven te redden. Nou, bijvoorbeeld een hartstelstand. Dat is voor, voor, voor mensen het meest sprekende voorbeeld. Daar, tellen, daar telt elke minuut. Als je een paar minuten het brein niet voorziet van goed zuurstofrijk bloed... dan treedt er hersenschade op. Zoals een beetje bekend voorbeeld recent. Een beetje recent nog wel is voetballer Noori van Ajax. Die is mogelijk, ik moet echt zeggen mogelijk... ik ben er zelf niet bij geweest, maar mogelijk te laat gestart met reanimeren. Waardoor die hersenschade heeft. En zelf heb ik kleine drie maanden geleden... ook een jongetje van 12 op het voetbalveld moeten reanimeren. Dat is echt heel belangrijk om daar zo snel mogelijk te handelen. En dan maak je het verschil... En ja. dat gebeurt nog te weinig. Ja. Zeker met de, met, de re, met de resterende landen om ons heen. Waar heb, het wel... jij, heb jij een beeld van hoeveel mensen in Nederland uh, die vaardigheden wel hebben? Uh, nou, onderzoek laat zien uit een uh, onderzoek van het Nederlands Rode Kruis 2016... dat ongeveer 3% van de Nederlanders goede kennis heeft over Poen. RBO. Ja, ja. Dat is echt schrikbaar. Het is zeker als je het vergelijkt met landen zoals Denemarken of Noorwegen... waarbij die percentages vele malen hoger zijn. En dat frustreert mij ook zo ontzettend. Ja. Dat ik denk, hoe kan het nou zo zijn dat we in zo'n westers beschaafd land als Nederland dat wij zo'n laag percentage mensen hebben die kennis hebben over EHBO. En dat sterkt me ook in de gedachte. Dat ik, wat ik als dokter zag op de eerste hulp, dat is niet alleen wat ik zelf zag. Het mm -hmm. blijkt dus ook uit de, uit de gegevens dat het echt zo is. Ja, nou hebben wij het vanochtend uh, gehad over ondernemen. Uh, aan tafel zit uh, Els uh, Doets van uh, Jan Doets, reisorganisatie. We hadden meerdere populiers hier zitten. Uh, jong, uh, nou ja, ambitieuze onderneemster. Uh, wat, is, wat is jouw ambitie? Ik bedoel, ik snap dat je het uh, belangrijk vindt... dat mensen op tijd geholpen worden en gereanimeerd worden... omdat je daarmee veel ellende voorkomt. Mm -hmm. Maar hoe zit het met jouw onderneming? Ambities. Het is een start-up. Nou ja, mijn vrienden die wel verstand hebben van ondernemen noemen mij ook wel een waarloze ondernemer. Oh. Uh, dat komt omdat ik er uh, waarschijnlijk veel meer geld aan zou kunnen verdienen... met en pomp, maar dat is helemaal niet mijn, mijn doel. Uh, ik doe dit voor mijn toekomstige patiënten. Ik doe dit maar, voor eigenlijk alle toekomstige patiënten. Ja. Ik, ik ben er echt van overtuigd. Je verdient er geen cent aan. Nou, dat is niet waar. Ik, tuurlijk verdien oh, ik daaraan, ik, okay. maar, ik, maar een betaalbaar bedrag. Ja. Uh, overigens moet je er ook aan verdienen. Want je moet poppen kopen en, en ga zo maar door. En ik ja. wil uiteindelijk door naar heel Nederland. Wat leren ik... mensen uh, tijdens jouw EHBO-cursus? Uh, met andere woorden, waarin verschilt die van een gewone doorsnee? Uh, ik denk dat... een uh, paar uh, EHBO kijk, bij, bij, bij, bij ons ga je niet leren uh, pleisters pakken, blaren, doorprikken. Dat soort zaken. Wij focussen alleen op zaken waar je echt het verschil kan maken... in termen van levensreddend handelen. En wij focussen ons op... Uh, hoe herken ik het en wat moet ik doen? En het hele verhaal waarom iemand epilepsie heeft, of dat, dat ja. gaat ik buiten wegen. Daar gaat het niet om. Hoe herken ik het en wat moet ik doen? Um, en omdat alle docenten bij ons arts zijn, kunnen we ook wat vertellen uit onze eigen ervaring. Wat, uh, eh, zeker als mensen vragen hebben. Maar het laat een beetje de relevantie van het handelen zien. Ja, en wat kost die cursus? Want die van uh, de, de gemiddelde EHBO-cursus, dat zit rond de 200 euro dus? Ja, 59 euro. 59 ja. euro. Ja. Ja. En dan leer je een paar basisvaardigheden. Nou, dan leer je reanimeren, maar ook ja. wat te doen bij een herseninfarct. Of heel veel mensen kennen bijvoorbeeld wel de Heimlich. Maar wat doe je als iemand dan knock-out op de grond? ligt. Of we rekenen heel erg veel af met EHBO-fabels. Je ziet in Rambo in die filmen dat als er een forse bloeding is dat je zo snel mogelijk een riem om de arm moet doen. Dat moet je nooit doen. Ja. Daar de... kan ik nog een uh, uur doorgaan. Maar we, ja, wat wij in het ziekenhuis doen, maar dan vertaalt een niveau. Dat leren we bij Schokkenpomp. Okay, en, maar uh, Dr. Elke Bernard, ja. uh, als ik je zo mag aanspreken. Wat, hoe ga je dan mij overtuigen om dat te doen? Hoe ga je mij bereiken daarin? Want, ja, ik, want ik die snap, schroom is er dus blijkbaar. Ik snap, Ook ik bij snap mij. De, de, de noodzaak. Ja. Maar uh, ja, los van de kosten. Ja. Hoe, uh, ja. hoe word ik overtuigd dat ik dit moet doen? Je doet dit niet voor jezelf. Je doet dit voor een ander. En als ja. dat je raakt, als je, als je daarbij een gevoel hebt. oké okay, ik, ik wil wat bijdragen, dan moet je deze cursus ja. volgen. Overigens, het zou mij echt niet interesseren of je bij mij de cursus moet volgen... of bij de EHBO-vereniging in Lutjebroek. Het zou me echt een vorst mm. zijn als je het maar gaat doen. Ja. En maar je, en ik ben ondernemer. Ja. En hoe ja. ga je dit dan in de markt zetten? Daar ben ik benieuwd naar. Nou, dat, dus misschien ik, een lastige ik, vraag. Ja, maar nee, ja, een dokter. Nou, om te beginnen door <laughs> jezelf dokter Bernhard te noemen. <laughs> ja, <laughs> ja, dat is ja. leuk. God, moet ik nou, ja, nou, dan, het zei zo, dan noem ik mezelf zo. Als dat helpt. Ik, nou, jij bent een goede ondernemer. Dan, dan zal ik dat doen. Um, nee, Ik denk dat ik dit... Um, um, het gaat vanzelf een beetje dat, woord op woord. Ik merk ook wel groei bij schok en pomp. Mensen zien, oh ja, inderdaad, het is wel nuttig om dit te weten. Ja. En we zijn pas acht maanden bezig, dus ik heb nog wel even te gaan. Ja. Um, Krijg jij eigenlijk een diploma als je de cursus schok en pomp hebt gedaan of niet? Ja, je krijgt een, een bewijs van deelname certificaat. Okay. Wat heel veel en wat, mensen, is dat, wat heeft dat voor status? Nou, wat heel veel mensen niet weten is dat een ERBO diploma bestaat niet. Nee, nee. Het is, ik bedoel, heel veel organisaties geven dat wel uit. Maar voor de wet wordt er geen onderscheid maar gemaakt. Dat is een, fiets, een fietsdiploma? Er... Nee, een, nee, precies. Ja, dus meer de, voor op de, de, de koelkast. Ja, ja, en thuis. hoe meer, hoe meer uh, glitters en sterretjes je op doet... hoe waardevolle mensen het vinden. Maar voor de wet heb je, ben je of arts... Hè, of je hebt zeg maar een big registratie ja. of niet. Ja. Goed, je hebt inmiddels dus contact... ik zei dat net aan het begin al met Pia Dijkstra... Kamerlid van D66... Ja. Uh, om hier ook een, een, een wetsvoorstel van te maken... Ja. Hè, dat het verplicht wordt... Ja. Hoe, hoe, gaat dat, uh, hoe is het politieke draagvlak daarvoor? Nou, misschien is het wel handig om even kort toe te lichten. Kijk, ik, tijdens mijn cursus kwam ik erachter dat ja, hier is animo voor. En volgens mij gaat dit werken. Maar ja. dat kan ik als arts wel zeggen. Daarnaast ben ik ook wetenschapper. Ik ben ook promovendus. Ja. Dus ik heb wetenschappelijk... Zijn we eens gaan kijken, wat zou het effect zijn als wij nou dit soort cursussen breed uitmeten? En wie is dan de beste doelgroep? Dat zijn leerlingen. Ja. En dat heb ik met en... Op de middelbare school, hè? Ja, Tweede, de, derde klas. Ja, daar, daar mikken we op. We hebben een, ik heb een groep van 16 collega-promovendi. Allemaal uit de UMC Utrecht. Die samen met mij flink in de medische literatuur zijn gedoken. En we hebben gewoon uitgezocht. wat is nou het effect. als we dit soort cursussen zouden geven op middelbare scholen? Het effect op de volksgezondheid, maar nog belangrijker om de politiek te bewegen. Ja. Wat, heeft het, wat, wat resulteert het in de kosten in de zorg? En wij laten zien dat als je dit soort onderwijs zou geven op scholen. Mm -hmm. dat het zorgt voor een besparing van de kosten in de zorg. En ja, het Preventief heeft het dus een, ja, een goede werking. preventieve cursussen. Uh, maar dat is niet alleen bij reanimatie... maar ook bij het bijvoorbeeld herkennen van een herseninfarct... of het doen van... Uh, weet wat je moet doen bij iemand met epilepsie. En wij hebben uitgerekend... dat als je, uh, als we, het lukt om, om van alle mensen die de aandoening krijgen... die ook in onze cursus gegeven worden... als we daar 1% van weten sneller in te grijpen... 1% zijn de kosten die we maken om dit zo'n zo cursus te geven... zijn er al uit. Het kost ongeveer 6 miljoen euro. Ja. Goed, en zie daarmee, daarmee creëer je politiek draagvlak. Dat dus, is wel dit, ja, dit ja, dat was daar de bedoeling. De toch wil dan ik weer even slot als slot een ondernemer ja. daar ja. iets op zeggen. Ik snap dat je misschien het politieke speelveld opzoekt. Ja. Maar als je snelheid in het proces wil krijgen, zou ik toch meer nadenken over marketing. En ja. Ja. Uh, dan niet de natuur alleen maar zijn werk laten doen. Ja. Geef eens een uh, advies dan. Wat zou die moeten doen? Ik kom graag uh, bij jouw bedrijf, Louis. Ik weet niet hoeveel werknemers nou, uh, uh, zijn volledig mobiel. Waar moet hij beginnen nu dan? Om dat voor elkaar te krijgen? Kijk, ik moet mijn. Academie ook promoten en uh, dat, dat kan ik op een natuurlijke wijze doen, maar dat kan ik ook via kanalen doen. En ik ben uh, de, het, is natuurlijk erg in nieuws geweest. meneer Zoekenwerk, Facebook, ja, daar ja. kun je echt heel effectief en go goedkoop mensen bereiken. Ja. En dan kan je heel snel effect resulteren. Ja, nee, klopt dat dat doen we ja. ook. En de, de uh, goed, dat is een tip, maar nee, nee, neem het te hard. Ik uh, uh, ben hem ook dankbaar. Het politieke speelveld zal langer uh, qua tijd uh, gaan verder. Bergen. Goed, ja. die tip neemt Bernhard even mee. Ja. Wij gaan intussen naar een nieuwsupdate via de NOS. Want in Zeeland liggen veel meer resten van wat dan heet verdronken dorpen dan tot nu toe gedacht. Op een oude kaart stond dat er 117 stadjes zijn verdwenen, maar het zijn er zeker 200. Nathalie de Visser, archeoloog, goedemorgen. Goedemorgen. Even voor de helderheid hoor, ik kan me er wel iets van een voorstelling bij maken, maar wat is een verdronken dorp? Nou, een verdronken dorp, uh, dat is een, uh, zijn overblijfselen van een uh, concentratie van bewoning. Uh, voornamelijk uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Ja. En uh, je moet je erbij voorstellen, ja, een verdronken dorp, hè, dat zegt iets van het, het is verdronken. En uh, het is niet zo dat er bijvoorbeeld uh, bij de waterzoendramp één stormvoet kwam en dan is het volledig weg. Maar dat is een, uh, ja, een, uh, een langzaam verdrinkingsproces dat de, de mens eigenlijk zelf... Uh, zelf heeft voor gezorgd heeft. Hè. Dus men, men bouwt dijken, men bouwt daar een, een, een dorpje achter of een, een gehuchtje. En uh, ja, men uh, gebruikte ook veel brandstof uh, in, in die tijd. Hè. Dus men uh, ging het veen wat ja. daar uh, in Zeeland ligt ontginnen. Ja, En daardoor uh, verdrinkt het land uh, ook. Ja, en want dus je denkt bij Zeeland meteen aan 1953 de, uh, natuurlijk aan de watersnoodramp, maar dit ja. is een proces van eeuwen eigenlijk. Inderdaad, ja, inderdaad. Precies. De, de vroegste dorpen die we zeg maar hebben zijn uh, 9e, 10e eeuw. En uh, ja, we zijn dat nu uh, langzaamaan uh, in beeld aan het brengen. Want u had het over een oude kaart waar die dorpen op stonden. Ja. Nou, die oude kaart, dat is, dat is eigenlijk niet echt een oude kaart. Dat was ook al een onderzoek uit, uh, uit de jaren begin 2000. En uh, ja, we hebben een opdracht gekregen van de gedeputeerden van de provincie Zeeland... Ja. om uh, nou eens te kijken van ja, kunnen we niet meer... He, iets meer met die verdronken dorpen om die bekend te maken. Want ja, het is, het is best wel een, een onbekend fenomeen. Ja, waarom zou, waarom, denken... wat is het belang daarvan om dat, uh, om dat te publiceren en om dat te onderzoeken dus? Nou, het belang daarvan is dat het uh, eigenlijk uh, de geschiedenis van Zeeland... Zeeland, hè, ja. we worstelen altijd uh, met het water. Dat is denk ik wel bij iedereen bekend. Uh, ja, maar die, jullie ja, komen die ook boven, behalve dorpen. deze dorpen dan? Inderdaad. En uh, een aantal daarvan die liggen inderdaad buiten dijks. Hè. We hebben resten daarvan. En uh, dat is misschien ook nog bij een aantal mensen bekend. Maar bijvoorbeeld in de gemeente Tenneuzen doen we ook uh, heel actief... Uh, met verschillende bedrijven en instellingen onderzoek naar die verdronken dorpen. En dan, ja, de meeste liggen gewoon ja, binnendijks. Dijks. Hè? Ja. Daar is niet zo heel veel meer van over. En ja, als je de, de bezoeker, de toerist, maar ook uh, de inwoners wilt informeren... over de geschiedenis, hè, de verdronken geschiedenis ook van Zeeland... Ja, dan is zo'n verdronken dorp-experience, zoals het even noemen... Ja, dat is toch wel gerechtvaardigd dat hij er komt. Ja, ja. En daar hebben we eigenlijk onderzoek naar gedaan hè, voor de gedeputeerden. Van ja, hoe zou dat het beste eruit kunnen zien? Uh, hè, wat kunnen we daarmee? En ja, om dat, om dat te doen, uh, moet je eigenlijk ook eerst... Um, ja, de informatie die we in 2000 hadden, en mm -hmm. we zijn nu 2018... Ja, daar is in de tussentijd heel veel gebeurd qua ja. onderzoek. Maar en wat heeft vandaan, dat gedaan? Want dat, dat vind ik dan interessant. Wat heeft dat gedaan met het beeld van Zeeland? Dus zijn er dingen naar boven gekomen van die dacht... Hé, hey, maar dat wist ik niet. Ja, er zijn zeker uh, dingen naar boven gekomen. Uh, Noem eens wat. We hebben, uh, nou, uh, <laughs> ik moet dat kort uh, benoemen. Maar ja. uh, de, ligging, de ligging van een aantal verdronken dorpen die we uit de literatuur kennen. Dus uit uh, mensen die in de jaren 50 onderzoek hebben gedaan naar verdronken dorpen. En dan komt er een stip op een kaart. Ja. Maar daarvan weten we, nou dat wij weten nu exact, door een combinatie van nieuwe onderzoekstechnieken, dat uh, hebben we exact terug kunnen vinden. Ja. Dat is verdronken dorp. En we doen ook in het veld ook wel onderzoek met de nieuwste technieken. Dus uh, daar kunnen we, zeg maar, als het ware met een, uh, met een tractor. rijden ja. we over het land. Uh, met iets achter die tractor aan, om het even heel simpel uit te leggen. En die leest het landschap tot, uh, tot wel vier meter diep. En dan kunnen we kijken of daar uh, resten van een verdronken dorp liggen. Ja. En dan, Goed. ja, daar hebben we hele mooie resultaten mee. Ja, uh, komen er nog meer. Uh, een prachtige term trouwens ook, hè? verdronken dorpen. Uh, komen er ja. nog meer boven water of niet? Ja, dus gaan er zeker, uh, het is een mooie woordspeling, maar er gaan er zeker nog uh, meer boven water uh, ja. komen. Want het is, ja, onderzoek is altijd ja, een staat van, van onderzoek. Ja, dus, uh, een voortschrijdend proces. Hoe meer we weten. Ja. Zeg, Hartelijk ja. dank, Nathalie de Visser, archeoloog. Ja. Oké, okay, dank Listening. All I hear is a heart that's missing your loving. Why didn't you call me? Oh, yeah. Why didn't you kiss me? My lips have been doing without, but didn't you kiss me? That's part of what loving's about. I never had enough squeezing and holding, but you're like a tug, and baby, I'm Jones and you're loving.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 Kelby Lin vraagt zich nog steeds af waarom ze maar niet gebeld wordt. De Nationale en die gaan wij spelen met Erik Bos uit Groningen. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Een EHBO-cursus gedaan ooit, of niet? Ja, ooit oh ja? wel. Oké, okay. ja. nou dan behoor je de, tot die 3% die dat wel heeft gedaan. Uh, je bent hier nu voor de Nationale Nieuwsquiz. En uh, het, uh, ja, het doel is om die 104 punten van Rick Slange uit Den Haag te gaan overtreffen. Heb je een beetje goed voorbereid? Ja, wel goed. Maar het wordt wel een uitdaging. Ja, ja. 104 is best pittig. Hè? Ja, zeker. Dus eens kijken hoe ver we kunnen komen. Ja. Gaat-ie. Ik kan hier niet drie economen noemen. Ik kan hier wel zeggen. Uh, dat op, alles, op basis van alles wat ik weet en internationale gesprekken voer... dat dit cruciaal is. Waarom? Waarom? Ja, er was zoveel schimmig eigenlijk hè, over hoe dat nou in het uh, regeerakkoord was gekomen. Waarom? Waarom? Het doet niets voor de banen en het vestigingsklimaat. U hebt 1,4 miljard van ons kostbare belastinggeld in de Noordzee gegooid. Waarom? Waarom? Niemand wilde dit. Landen om ons heen doen het niet. En er is geen enkel bewijs dat het werkt. DJ. Ja, onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam... hebben premier Rutte een handje geholpen met het opfrissen van zijn geheugen. Want ja, waar Rutte zich aanvankelijk niet kon herinneren... dat er tijdens de formatie documenten waren opgesteld... over de afschaffing van een omstreden belasting... blijken die stukken er toch te zijn. Dat schrijft Trouw vandaag. Vraag 1, om welke belasting gaat het? Dividendbelasting. Het gaat om de dividendbelasting. De afschaffing van die belasting is erg omstreden. Vooral omdat Rutte niet duidelijk kon maken waarop die was gebaseerd. Het kost de staat jaarlijks 1,4 miljard euro... En al buitenlandse bedrijven zouden profiteren van die afschaffing. Nou, Rutte zei eerder dat hij zich het bestaan van dat soort memo's niet kon herinneren. Vraag 2. Welke fractievoorzitter noemt het explosief... dat er toch documenten blijken te bestaan? En heeft een debat met Rutte aangevraagd. Klaver. Jesse Klaver. De oppositie wilde al eerder weten waar die afschaffing op gebaseerd was. Uh, of ze de documenten nu alsnog mogen inzien, valt te bezien. Vooralsnog niet. Het ministerie van Financiën wil ze in ieder geval niet openbaar maken. Vraag 3. Hoog bezoek gisteren op het katshuis. Uh, even geven, een fragment luisteren. Nederland moet echt meer gaan uitgeven aan Defensie. NATO is alliance in history, alliance in maar zes van de 29 NAVO-landen besteden het afgesproken bedrag aan Defensie. Is changing, NATO en daar zit Nederland dus niet bij. Ja, Premier Rutte ontving uh, samen met uh, minister Blok en Bijleveld... de secretaris-generaal van de NAVO. Wat is zijn naam? Stoltenberg. Jens Stoltenberg. Ja, na zijn ontmoeting met de kabinetsleden... had Stoltenberg ook nog een uh, ontmoeting met de Tweede Kamer. Vraag 4. Stoltenberg had een duidelijke boodschap voor Nederland. Uh, de defensiebegroting moet omhoog... zodat Nederland voldoet aan de NAVO-afspraak. Dat landen minimaal hoeveel procent van de economie besteden aan defensie. 2%. procent is goed. Ondanks een eerdere verhoging van het budget... geeft Nederland op dit moment met 10 miljard euro... 1,3 procent van het nationale inkomen uit aan defensie. Vraag 5 is een fragment. De vraag is heel simpel. Wie is hier aan het woord? Het is, het is dynamisch. Is het, van, alle markten, van alle markten moet je thuis zijn als algemeen. Natuurlijk. Van alle, alle vakken moet je, moet je iets van hebben. en Uiteindelijk heb je een aantal specialisten onder je. Ja. En daar, daar luister je naar, discuss, discussieer je mee. En dan maak je gezamenlijk een beslissing. Wie horen wij hier? Ik heb geen idee. Het is toch wel een vrij herkenbaar stemgeluid, hoor. Het is Edwin van de Sar, de algemeen directeur van Ajax. De positie van van de Sar staat onder druk... omdat verschillende trainerswissels niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. En eerder zou van de Sar zijn lot aan de resultaten van de club hebben verbonden. En nu ontkent hij dat, heeft hij een iets andere lezing. Vraag 6. Ondanks de bestuurlijke onrust... werd gisteravond ook nog gewoon gevoetbald. De Amsterdammers ontvingen VVV Venlo. Wat was de uitslag van die wedstrijd? 4-1. 4-1 is goed. Het duel werd gespeeld in een, nou ja, een beetje rare, grimmige sfeer. Een deel van de harde kern van Ajax had het voorzien op hun eigen spits. Ziyech en schreeuwde leuzen tegen hem. Andere supporters namen het juist weer voor hem op. Ziyech zelf antwoordde met zijn voeten. Hij scoorde namelijk de 4-1. We gaan naar die hints. En daarmee kunnen we de score die niet op mijn scherm staat... misschien een beetje opvijzelen. We zoeken een persoon uit het nieuws. En de vraag is, wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt, te weten we gewoon even stoproepen. Maar denk goed na, voordat je het antwoord geeft... Want er is geen kans op herstel. Daar gaat hij. 4. Het behoud van mijn vermogen was voor mij het belangrijkste criterium. 3. Ik zag als een berg op tegen deze rechtszaak. Ja, stop. Lance Armstrong. Armstrong, Lance Armstrong is het goede antwoord. Het criterium is een wielerwedstrijd met de schikking... stelt Armstrong de rest van zijn vermogen veilig, zou je kunnen zeggen. De bergen zijn zwaar in het wielrennen. En Lenders zwingelde de zaak aan. Die krijgt de helft van het geschikte bedrag. De rechtszaak is nu trouwens van de baan. Dat levert een score op na deze eerste ronde. En ik kijk even naar de jury, want mijn scherm is even weggevallen. Volgens mij was het een behoorlijk hoge score... en is het een goed uitgangspunt. 8 zie ik hier uh, voor mij komen. En dat betekent dat we die tweede ronde ingaan met een score van 8. En eens kijken of we dan toch die 104 punten nog kunnen halen. Het wordt een hele uitdaging, maar we gaan gewoon uh, gaan lekker aan de slag. Komt-ie aan. De nationale nieuwsquiz. Een record aantal mensen is gestopt met welke verslaving? Roken. Ja, dat is goed. Het Koninklijke Huis heeft bekendgemaakt dat de koning geen aandelen heeft in welk omstreden bedrijf? In leven. Shell is het goede antwoord. Deurwaarden stappen naar de rechter om hun onafhankelijkheid van wat voor bureaus te bevechten. Incassobureaus. Dat is goed. De Amsterdamse crimineel Noffel F. moet hoeveel jaar de cel in? 18 jaar. Dat is goed. Medewerkers van twee ministeries mogen niet samenscholen omdat de constructie van wat in hun gebouw te zwak zou zijn. De vloer. De vloer is goed. Maar nu blijkt zijn er tijdens het songfestival in 2012 in welke stad verschillende aanslagen vereideld? Uh, Berlijn. Baku is het goede antwoord. Welke coalitiepartij is tegen de instelling van een EU-fonds dat Europese waarden moet promoten? ChristenUnie. De VVD. Welke bierbrouwer gaat onderzoek doen naar de misbruik van promotiemeisjes in Afrika? Heineken. Dat is het goede antwoord. Volgens de topman van ProRail moet welk type spoorwegovergang eerder verdwijnen dan gepland? Pas. Onbewaakte overgangen. Welke wereldleider heeft zijn medewerkers opgeroepen zich niet negatief uit te laten over de Verenigde Staten? Trump. Poetin. Het OM heeft hoeveel mensen aangeklaagd... voor het blokkeren van een snelweg voor de intocht van Sinterklaas? 34. Dat is goed. Het Europees parlement maakt zich zorgen over de afname van wat? Pas. Vaccinaties. De NVWA wil dat de toevoeging van welk product... in vis en vlees beter op het etiket komt te staan. Water. Dat is goed. De president van welk Afrikaans land... heeft een internationale top voortijdig verlaten vanwege rellen? Ramaphosa. Zuid-Afrika is het goede antwoord. Welke terroristische organisatie heeft aangekondigd... zichzelf over twee weken op te heffen? Heta. Dat is goed. In welke badplaats is gisteren een strandtent afgebrand? Scheveningen. Dat is goed. De groot aandeelhouder van FC Utrecht... is geëerd met wat voor kunstwerk? <tieft> KVB-beken. Nou, om dat nou een kunstwerk te noemen, dat gaat wat ver misschien. Ja. Het goede antwoord is een borstbeeld. Vraag 20 was ik nog verschuldigd. Welke thuiswinkelbedrijf komt terug op televisie? Had je dat geweten? Uh, nee, ook niet. Nee, Telsel is het goede antwoord. Dat is een score van 9. En we hadden er al 8 genoteerd voor die eerste ronde. Dat betekent dat het uh, totaal uitkomt op 72. Ja, ja nou ja, helaas. Niks maar het is, om je voor te, schaam, leuk om maar maar mee te het is, doen. Het is niet uh, de 104 van Rikslange uit Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Gefeliciteerd zeggen we dan, hè? Ja, dankjewel. Dank 300 euro komen jouw kant op. Wat ga je ermee doen? Uh, ik denk de waterschapsbelasting betalen. <laughs> Wat een ongezellige uitgave. Ja. Nou, veel succes ermee met het betalen van de waterschapsbelasting. Ja, en uh, ik wens je een heel fijn weekend. Uh, het moet een hele opluchting ja, zijn. Ja, Rik Slange uit Den Haag, lief. de winnaar van de Nationale Nieuwsquiz van deze week. Ik ga ook bedanken uh, Bernhard Leenstra, dokter Bernard, voor zijn komst naar de studio en zijn uitleg... Ah, over uh, waarom iedereen een EHBO-cursus zou moeten volgen. Els Doets van Jan Doets, reisorganisatie. Hartelijk dank als spraakmaker van de dag vanochtend. En zometeen... Sven Kokkelman met één op één. Goedemorgen Sven. Goedemorgen Caljon. Ik ga praten met Kees van der Steijn, want die is jarig. Dinsdag althans zijn partij, die wordt 100. De oudste partij van Nederland. En morgen hebben ze een feestje. Dat wil zeggen dat uh, ja, ik vraag me af hoe een feestje in die kringen eruit ziet. Maar ja. dat horen we zo meteen van denk ik. In één op één. NPO Radio 1. De hoofdvindt van het nieuws door Wat Megens. Bij bedrijven die datingsites runnen zijn invallen gedaan door de autoriteit Consumentenmarkt. De ACM onderzoekt of er sprake is van misleiding en waarschuwt gebruikers van die sites voor nepprofielen. Het zijn profielen waarbij klanten denken dat ze contact hebben met een leuke man of vrouw. Maar dat is in de praktijk vaak iemand die betaald wordt om het contact zo lang mogelijk vol te houden en de rekening flink te laten oplopen. Noord- en Zuid-Korea zijn voortaan via een hotline met elkaar verbonden. Vanochtend is de telefoonverbinding getest. Het is de bedoeling dat de Koreaanse leiders... via die speciale verbinding met elkaar van gedachten gaan wisselen. Volgende week ontmoeten ze elkaar in levende lijven aan de grens. En Arsenal-trainer Arsène Wenger vertrekt na dit seizoen bij de Londense club. Fransman was 22 jaar actief voor die club. 68-jarige Wenger won met Arsenal drie landstitels... zeven keer de FA Cup en zeven keer de Super Cup. Dit seizoen gaat het wat minder. Arsenal verloor dit weekend voor de elfde keer staat zesde en mag vrijwel zeker voor het tweede seizoen niet meedoen aan de Champions League. En daar is ook weer Jolanda van der Velde. Ja, het wordt wat drukker op de weg. Een, uh, een modderspoor op de A6 Jouwen richting Amersfoort. Daardoor bij de afrit Sint-Nicolaas gaan ruim 20 minuten vertraging. Er stond een auto in brand op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Drieberg en knopen Lunetten ruim drie kwartier vertraging. Je kan daar het beste bij tijd voor de parallelbaan kiezen. Op de A58 Breda richting Eindhoven. Door een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 40 minuten vertraging. De reishok is dicht. Verkeer naar Eindhoven kan beter omrijden via Den Bosch. Een ongeluk op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. De weg is dicht bij Molde. Vanaf Knopend voort 7 kilometer met drie kwartier vertraging. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. En drukte richting Bollestreek op de N207 Alphen de Rijn... richting Hillegom. Bij Hillegom 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRW. 1 op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Komende dinsdag wordt de oudste politieke partij van dit land 100. De SGP, de staatskundig gereformeerde partij. En morgen vieren de mannenbroeders hun feestje op de Partijdag in Nieuwegein. Met een toespraak van de premier. De SGP in zetelaantal in de Tweede Kamer altijd tamelijk klein. Twee of drie. In ledental nog altijd een van de grotere van het land. In vroeger tijden echt een domineespartij. Met ernstige mannen in zwarte pakken in de Kamer. Inmiddels al een jaar of acht onder de leiding van de wat frivolere Kees van der Stij, Die bovendien de politieke lifeline lijn werd van Mark Rutte in zijn eerste twee kabinetten en misschien straks wel weer met die ene zetel meerderheid en zo werd werden soms als stijl en ouderwets getypeerde partij eens veel zichtbaarder voor de buitenwereld staan de heilige principes van wel leer nog overeind en wat is eigenlijk de toekomst van deze eigenzinnige beweging die zich onlangs weer met al zijn gewicht wierp op de belangen van het traditionele gezin Kees van der Staaij, goedemorgen goedemorgen de politiek leider van de SGP alvast van harte gefeliciteerd staat het showballet al in de startblokken vanmorgen. morgen nou, de toespraak van Mark Rutte, ik kondigde die al aan, en die staat inderdaad in de startblokken. En we hebben nog wat meer toespraken. En je vroeg je net hoe vieren SGP'ers um, een feestje? Ja. Nou, met heel veel mooie woorden. Dat is echt uh, SGP's. Ja, geen showballet, geen gospelkoor, geen confetti-kanon. Nou, er wordt wel gezongen. Uh, uh, morgen, maar ook dinsdagavond is er nog een bijeenkomst voor de hele achterban, zeg maar, in de, de grote kerk in Dordrecht. Um, en daar is het ook niet alleen woorden spreken, maar ook woorden zingen. Hangt uw pak al klaar? Nou, ik moet nog even uit, uit uh, gaan kiezen wat ik precies voor pak morgen ga aantrekken. Maar het is geen uh, speciale outfit. Zwart of een licht zomerpak? Uh, het wordt het allebei niet. Iets ertussenin. Oké, okay. en uw vrouw? <laughs> Die op dinsdagavond ook van de partij te zijn. Niet morgen? Nee, morgen inderdaad, op zaterdagmorgen. Dat uh, kwam niet echt uh, prettig in de agenda uit. En dinsdag is, uh, dinsdagavond uh, was uh, makkelijker. We gaan praten over uw partij en over de politieke actualiteit. Meneer van der Staaij, van harte welkom bij 1 op 1. Fijn. Wat is voor u eigenlijk belangrijker, de Bijbel of de Grondwet? Dat zijn hele verschillende grootheden. De Bijbel is het belangrijkste als vraag om goed en kwaad, recht en onrecht. En de grondwet is het belangrijkste document van recht waar we ons aan houden in ons staatsbestel. Ik vraag het omdat u zich nu weer met name richt op het traditionele gezin, moeder, vader en kinderen. En niet op het gezin in zijn algemeenheid. Waar wij ons op richten, als het gaat om waar we pas mee in het nieuws kwamen met dat pro-family platform, wat we proberen voor elkaar te krijgen, ja. is dat er in Nederland ook meer lobby komt voor het gezin. En dat zie je dat dat eigenlijk in het buitenland veel meer aanwezig is, ook rond kabinetsformatie en dergelijke. Ja. Dan komen er allerlei belangorganisaties op de proppen. Maar wie komt er nou eigenlijk op voor de gewone gezinsportemonnee? Ja. Nou, dat is eigenlijk bijna niemand. Oh ja, dus dat is één Dat punt ervan. Het, het gaat om het traditionele gezin. Nou, hier gaat het niet per se om het traditionele gezin. Hier gaat het ook in zijn algemeenheid om bijvoorbeeld het hele fiscale bereid rond eenverdieners. Ja. En dat kan ook uh, moderne gezinnen betreffen. Uh, uh, dus, u staat maar, ook Paul... moderne dus u staat ook. Dus u staat ook, Paul, voor gezinnen met twee vaders of twee moeders. Nou, het gaat, als het gaat om de, in het belastingssysteem, uh, dan gaat het om hoe, kan je die, hoe, hoe vul je die gezinsportemonnee uh, ja. waar kinderen opgroeien. Dus als je zegt van aan de andere kant, maar uh, hoe kijk je nou aan tegen bijvoorbeeld die plannen van die staatscommissie herijking ouderschap? Die zegt nou ja, vier ouders is ook wel prima. Uh, daar zijn we heel kritisch op. En ja. zeg je inderdaad, ja, wij vinden het, geloven dat het het beste is als het kind ook gewoon kan opgroeien bij de natuurlijke uh, vader en moeder. Ja, Bent u daarmee ook tegen die andere vormen van gezinnen? Ik ben uh, voorstander van dat uh, kinderen zoveel als mogelijk kunnen opgroeien bij de, bij de natuurlijke vader en moeder. En ik weet zelf ook wat het is om een niet-biologisch ouder te zijn. Want ik heb zelf ook adoptiekinderen, ja. uh, ook een zeg maar, niet-natuurlijke ouder daarmee. Dus ik weet ook dat in andere uh, uh, gezinssamenstellingen mensen ook heel verschrikkelijk veel houden van hun kinderen. Ja. Maar ik vind niet dat we moeten doen alsof het zeg maar, totaal niet uitmaakt van hoe een kind opgroeit. Maar bent u er tegen? Uh, ik geef aan um, dat ik dus voorstander ben van um, uh, dat ja, de dat kind het kan opgroeien zeggen. bij. Uh, ja, maar en mijn dat betekent was, dat wij, nou, bijvoorbeeld, ook uh, als het ging tegen om die andere mogelijkheden. Vormen? Uh, dat ik, nou, inderdaad, dat is, de, dat is de keerzijde daarvan. Dat ik daar dus geen voorstander van ben. Nee. En daar dus tegen ben om dat verder ook als, ja. uh, als, als zeg maar model uit te dragen. Of te zeggen, het maakt het allemaal niet uit. Ja. We spreken u trouwens vanuit een, een wagen uh, bij u voor de deur. Uh, uh, want u wilt uw privé uh, privé houden. Uh, hebben uw pubers de tent dusdanig afgebroken dat die niet meer toonbaar is voor de buitenwereld? Nou, het is meer jullie vasthoudendheid om te zeggen van we willen je toch heel graag in die uitzending hebben. Dat aanvankelijk, ik dacht uh, eraf te zijn dat ik thuis bezig ben met onder andere voorbereidingen voor de partijdag morgen, voor de jubileumbijeenkomst dinsdag. Uh, uh, en dat het ook thuis inderdaad niet uitkwam dat er verschillende thuis zijn. En ik niet elke keer inbreuk wil maken op de privé situatie door te zeggen van nou, er komt er iemand binnen. Ja. Uh, maar dankzij jullie creativiteit is het toch mogelijk om nu inderdaad in deze unieke uh, setting van een, uh, in, in een auto uh, met een microfoon voor mijn toch uh, hier uh, toe te kunnen spreken. We zijn er blij mee, meneer Van der Stij. Um, uh, even terug naar dat uh, traditionele gezin. U zegt uiteindelijk gaat het om het belang van het kind, toch? Zeker. Ja. Vindt u dan ook dat die uh, kinderen van jihadisten... terug moeten komen naar Nederland? Want dat is in het belang van die kinderen, zegt de uh, kinderombudsvrouw. Uh, daar vinden wij ook goed dat de regering daar ook met een reactie komt. Als daar zorgen over zijn, moeten we die serieus nemen. Uh, ik vind uh, wel uh, een vraag hier ook in... Of je, hoe ver dat de Nederlandse betrokkenheid moet gaan. Of je als, zeg maar, ook gezinnen ervoor kiezen om naar het buitenland uh, te gaan. Uit de normale, uh, zeg maar, invloedssfeer van de Nederlandse overheid. Dus, zeg maar, ook ja. zich te verwijderen. Ja. Ja. Uh, of wij die dan allemaal achterna moeten gaan lopen. En met vergaande hulp ook moeten proberen om ze het allemaal terug te krijgen in Nederland. Ja. Er is ook iets wel dat ook daarmee verantwoordelijkheid is uh, van, ook, uh, uh, van ouders. Die ook gevolgen hebben voor hun kinderen. Maar vindt u dan nou dat die kinderen naar Nederland moeten komen of niet? Ik vind dat ze moeten kunnen komen naar Nederland. Maar en vindt dat u ook, ook dat niet de, de, de overheid partij. ze moet gaan ophalen, zoals de kinderopputsvrouwvrouw? Het het, mijn zegt. eerste reactie is dat het te ver gaat om te zeggen van wij moeten ook in uh, het verre buitenland alles op alles zetten om dat op te gaan sporen en naar Nederland te gaan krijgen. Dus ook een belangrijke verantwoordelijkheid van ouders hier in het Dus u steunt de kinderopputsvrouw in dat opzicht niet? Ik vind uh, uh, niet zonder meer dat ik zeg van, ja inderdaad gelijk goed idee moeten we doen. Maar wel als die zorgen verwoord worden moeten we daar serieus naar kijken. En hebben we ook een brief gesteund van de regering om hier nog een nadere reactie op te krijgen. Maar mijn eerste neiging is inderdaad om te zeggen van het gaat te ver dat wij ze allemaal helemaal moeten gaan ophalen. Nou ja te meer omdat je ze dan ook scheidt van hun moeders vaak. Nou het is de vraag hoe, uh, of die dan even goed ook niet hier mee kunnen uh, komen. en wie dan worden ze vastgezet. Exact, dat is dan wel de consequentie. Ja, en als u zegt dat het is in het belang van de kinderen om bij hun ouders te zijn, dan is dat een contrair belang of niet? Nou, zo er, zijn er heel veel dilemma's, ook in dit soort situaties, waar eenvoudige oplossingen vaak niet uh, voorradig zijn. Ja. En dat wat je voor het een doet, weer te kosten kan gaan van het ander. Ja. Uh, u bent dus echt een partij voor het gezin, zegt u, dat zegt u trouwens ook al jaren. Kunt u, uh, is het in overeenstemming met de partij als, de, als, als het juist uw partij dan juist één gezinsleven heeft uitgewoond, namelijk een vertrekkend Kamerlid, dat het allemaal niet meer kon bolwerken thuis? Wat uh, in de situatie uh, uh, van Elbe Dijkgraaf, waar u op doelt Zeker. In, naar voren kwam, is dat hij aangaf. Ik merk dat mijn privé situatie heel veel energie kost. Um, en dat het ook te maken had waar hij openhartig... en dat vond ik in hem te prijzen, daar ook uh, aangaf... dat er ook spanningen in het huwelijk waren. Dat dat heel veel uh, uh, energie kost. En tegelijkertijd ook als je het kamerwerk... en zeker ook in een kleine fractie heel goed wil doen... dat het ook heel veel energie kost. Ja. En dat dat voor hem niet meer op te brengen was. Ja. Dat vind ik een eerlijk verhaal waar we ons niet voor hoeven te schamen. Zeker. Want ook als je mooie idealen zeg maar, naar voren brengt... is dat altijd in het bewustzijn... Dat dat in de gebroken werkelijkheid is, en dat ook wij niet mensen zijn die zeggen: nou, wij drukken op een knopje en dan gaat alles vanzelf goed. Maar hebt u daarmee, uh, het werk van een kamerlid is heel zwaar. Mensen doen er soms wat lacherig en wat meewarig over, maar dat is gewoon zo. En zeker in een kleine fractie is dat dan eigenlijk wel te verenigen als u zegt: je moet pal staan voor het gezinsleven. Ja, ik vind het wel te verenigen, maar het is wel steeds het zoeken naar een balans. En het kan niet altijd en overal. Als je, als je bijvoorbeeld het kan zijn dat je gezinsomstandigheden ook om andere redenen, dat er bijvoorbeeld sprake is van grote gezondheidszorgen of Psychische problemen. Ja, dan, dan kan je energie in het gezin uh, ook zo nodig zijn. Dat je zegt: Ja, ik trek dat niet met nog een hele drukke baan daarnaast. En volgens mij is dat eigenlijk wel een spiegel voor iedereen in de samenleving. Dat is niet uniek voor kamerleden. Dat is voor iedereen de afweging in je energiebalans. Hoe zit dat op je werk? Ja. En hoe zit dat in je privé? Ja. En is dat nog een beetje redelijk bij elkaar? En als je vanuit je energie veel privé krijgt, zal je ook in je baan meer kunnen geven. En als energie heel veel kost, zal je ook in je baan wat meer moeten inhouden. Uh, we hebben het over het belang van het kind ook. Vindt u, bent u het met het Europarlement... en thans met het CDA en het Europarlement... eens dat er veel meer gevaccineerd moet worden in het land... om juist die kinderen te beschermen? Uh, vaccinatie is uh, inderdaad in Nederland heel erg ruim voorradig. En uh, dat gebeurt ook op allerlei manieren. Ook in uh, onze eigen achterban. Er zijn ook mensen die daar gewetensbezwaren tegen hebben. En als die daar wel overwogen hun uh, keuze in maken... vind ik dat ook daar ruimte voor moet zijn. Ja, maar het CDA zegt met alle respect voor de principes van gewetensvrijheid... en eh, onaantastbaarheid van het menselijk lichaam is nu actie geboden. Bent u dat met het CDA eens? Ik vind in ieder geval heel belangrijk... dat we geen Italiaanse toestanden hebben... en die we in Nederland in het verleden ook hebben gehad. Ja. Dat uh, zeg maar met dwang uh, gevaccineerd moet worden. Ik vind als je vindt dat dat een belangrijke maatregel is... in het belang van de gezondheid... geef die argumenten dan zo goed mogelijk weer. En laat vervolgens ook wel uh, daarin ook de, de eigen afweging... respecteer ook de eigen afweging die mensen maken. Want in het verleden, uh, dat is wel bijzonder ook juist... als we kijken bij 100 jaar SGP... toen zag je dat dat juist heel erg een strijdpunt was... het verzet tegen de plicht die er toen was dat je niet uh, naar school mocht... als je niet uh, zo'n uh, vaccinatiebriefje had. Ja. En dat gaf toen heel veel problemen. Ja. Uh, en het gaat uiteindelijk wel ook om een handeling in het lichaam... waar je als overheid ook wel wervend uh, in mag zijn... om als je zegt dat is belangrijk voor de gezondheid... Ja. maar ook wel weer moet oppassen om dat met dwang op te leggen. Ja, met andere woorden, uh, tegelijkertijd zegt u... we willen niet terug naar Italiaanse toestanden... en dat is uh, de waarschuwing vanuit het CDA en het Europees parlement. En daar bent u het dus mee eens. Uh, dat, ik ben het er mee eens dat we geen dwangmaatregelen moeten hebben. Goed. Houdt u van vrouwen eigenlijk? Ik hou ontzettend veel van mijn vrouw. En ik hou ontzettend veel van mijn dochter. Nou, dus dan heb ik al twee vrouwen van wie ik heel veel houd. Houdt de partij net zoveel van vrouwen? Uh, de partij houdt uh, van alle mensen. Nou, want als er één ding volgens ons principe belangrijk is... dat is ook een belangrijk bijbelsprincipe... Uh, dan is het wel dat wij ook uh, alle mensen... Als onze naasten zien die we lief hebben. En dat zelfs Jezus ons voorgegaan is om te zeggen. Je moet je vijanden lief hebben. Ja. Dus uh, we houden van alle mensen. Ja. Dus ook voor mannen die een vrouw zijn geworden. En vrouwen die een man zijn geworden. Het maakt niet uit wat mensen allemaal uitspoken. Zelfs voor misdadigers. Uh, uh, dus ik bedoel, uh, ik heb het hier over een uh, situatie die nog van heel andere aard is die u noemt, maar ik ga nog een stap, uh, stap verder en ik zeg, zelfs voor hele uitzonderlijke omstandigheden, dan zeg het nog, dan mogen mensen niet zomaar opgeven of zeggen van nou, daar willen we niks mee van doen hebben. Ik vraag het omdat in het beginselprogramma, ja, het gaat er bijna altijd over, maar met het honderdjarig bestaan kun je er bijna niet aan voorbij gaan, dat er in het beginselprogramma nog altijd staat dat politiek actief worden. Strijd met de roeping van de vrouw. Ja, dat vinden veel vrouwen in onze partij heel belangrijk. Ja, maar, wij, maar u bent, hebt daar, laten we zeggen, juridisch afstand van genomen. Anders was de subsidiekraan ook dicht gaan. Waarom staat dat dan nog altijd in het beginselprogramma? Omdat dat in de begintijd van de SGP juist een heel groot strijdpunt was. Dat heb je met partijen die ook al heel lang bestaan. Sterker uh, nog, het was een was van de belangrijkste de oprichtingscriteria, toch? Het was inderdaad juist ook het verzet daartegen. was ook een van de uh, redenen waarom dat de SGP is opgericht. Ook, uh, en ook in combinatie met dwang. Hè, dat komt ook elke keer terug. Uh, want je had toen ook die vaccinatieplicht. Je had een plicht om naar de stembus te gaan. Dus er hebben ook gewoon vrouwen uit de SGP geleden... Hè, in het verleden in de gevangenis gezeten. Omdat ja. zij weigerden te gaan stemmen. Ja, dus maar Dan snap gaat... je ook waarom dat dat ook soms in families... Nee, maar Ik vind dat wel nuttig ook bij zo'n historische terugblik, Want mensen zeggen, hoe kom je daar naar bij? Nou, dat is dus gewoon maar ook historische wortels die laten soms ook zien wat ja. erachter zit... dat mensen daardoor toen enorm geraakt waren. Die zeggen, nou, we gingen daar niet in mee. En toen werden we met, werd dat met dwang opgelegd. Dus, en nog steeds hebben wij een broertje dood... aan dwangmaatregelen van de kant van de overheid. Ja, maar het gaat hier toch ook om het omgekeerde. Namelijk de vrijheid hebben om je wel verkiesbaar te stellen. En dat is dan juridisch gezien mogelijk... maar het is wel in strijd met het beginselprogramma. En als er een lijsttrekker bij de lokale verkiezingen in Amsterdam is... dan, uh, dan feliciteert uw hoofdbestuur haar niet eens. Nou, het laatste, uh, dat is uh, zeg maar toen een beetje, een beetje uit het verband terecht gekomen... van dat ze niet eens feliciteren, maar dat wordt bij niemand. Uh, ze hebben maar, heel bijzonder gedaan dat het hoofdstuur speciaal gaat feliciteren... bij plaatselijke lijsttrekkers. Dus het leek nu een soort overdreven voorkeursactie van het hoofdstuur dat ze dat nu ineens wel gingen doen. Daar kregen ze kritiek op, daar verantwoorden ze zich erover. Maar goed, dat, dat liep in de publiciteit allemaal gewoon niet helemaal lekker... en dat krijg je zo'n ja. vlek, kan je maar beter dan even laten. Ja. Maar waar het wel om gaat, is dat ze binnen de SGP... en dat, dat is eigenlijk ook al best lang aan de orde niet iets van de laatste jaren. Maar dat zeg maar over 90% zijn we het gewoon uh, van harte eens. Of misschien wel over 95% of 99%. Maar er zijn gewoon een paar dingen waar je zegt van... hé, hey, maar daar uh, zie je dat verschillende toepassing, uitleg wordt gegeven... aan bepaalde bijbegedeelten... over man-vrouw verhoudingen. En dat um, sommigen hebben daar geen bezwaar tegen... anderen hebben daar wel uh, bezwaar tegen. Ja. En ik vind het de uitdaging om ook... die met elkaar in de partij te verbinden. En wat ja. je nu ziet is dat er aan de ene kant ook... ruimte ook niet alleen op papier is... maar ook in de praktijk is... Um, voor ook uh, betrokkenheid van, uh, van vrouwen. Um, en dat er aan de andere kant... ook wel weer nog vanuit de, de principes... zoals die in het verleden ook zijn geformuleerd... door de SGP ook bezwaren blijven bestaan... Ja. Ja, dat is gewoon de werkelijkheid waarmee we te, te maken hebben. Ja. Ik vraag het ook omdat u uh, nogal veel politieke steun hebt verleend... aan uh, de voorgaande kabinetten en op punten ook bij dit kabinet. En dit kabinet is nou net naar buiten gekomen met een emancipatienotitie... Uh, of een nota, uh, waar toch duidelijk wordt gezegd... Uh, in de richting van de media dat zichtbaarheid van andere beelden... Van dan de traditionele beelden juist kan bijdragen aan normalisatie en acceptatie. Denk daarbij aan reclames of reportages... waarbij een regenbooggezin centraal staat of het een man de zorgtaken grotendeels op zich neemt. Uh, uw uh, uh, collega-Kamerlid heeft dat uh, op onderdelen een griezelig stuk genoemd. Ik neem aan dat hij op de notitie doelde en niet op de minister. Uh, dat uh, uh, lijkt me inderdaad zeer voor de hand te liggen. Ik had zelfs aan die andere mogelijkheid nog niet gedacht. Maar, uh, <laughs> de... maar zou het kunnen zijn dat op, uh, als het kabinet hiermee doorgaat... Dat, uh, dat wat u betreft dan het einde van de steun aan het kabinet is? Nou kijk, er is sowieso geen onvoorwaardelijke steun aan dit kabinet. Wij, wij, wij, wij beoordelen alle plannen op hun eigen merites. Ja. Uh, en dat betekent dat bepaalde zaken uh, zeker op onze steun kunnen rekenen. En dat we op andere punten kritischer zijn. Ja, en maar, ja, dit is inderdaad wel zo'n kippenvel uh, onderdeel van het kabinetsbeleid. Waarvan we zeggen, alsjeblieft, we krijgen gewoon toch geen checklistjes van de, uh, van, de, van de minister. Om te kijken of in de media en dergelijke wel genoeg ja. uh, het, het, uh, ook regenbogenzinnen vertoond worden. Ja. ja, eerlijk gezegd, dan, dan denk ik bij dat soort dingen, van checklists of de media wel doen wat het kabinet graag wil, ja. uh, dat, dan moet ik denken aan Rusland en zo. En, en, en andere landen waar we eigenlijk niet meer precies... Uh, waar we een hele andere stijl van optreden hebben dan we in Nederland gewend zijn. En ja. dan vind ik het een beetje... Uh, uh, dan moeten we oppassen dat ook op dit terrein... van ja. bijvoorbeeld, wat vind jij uh, een, een, een, een, een gezin, uh, huwelijk... hoe denk je daarover? Ja. Dat daar een soort bijna de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt. Ja. Uh, en dat alles moet volgens zeg maar, uh, de, de huidige opvattingen, meerderheidsopvattingen. Ja. Goed, uh, vrijheid van meningsuiting moet ook op dit soort onderwerpen aan de orde zijn. En het verbaast ja. mij wel ja. dat als het gaat om allerlei rare uitspraken van, uh, van imams, waardoor zelfs een burgemeester beveiligd moet worden, dat er dan uh, uh, veel weerzin is uh, om daar echt tegen op te treden. Omdat er wordt gezegd, ja, de vrijheid van meningsuiting is wel heel belangrijk. Ja. En als je hier nog opkomt voor het natuurlijke gezin, ja. uh, nou dan moet je bijna oppassen dat je niet over de grens wordt gezet. Uh, ja. Nou, dat vind ik gek. Juist. Uh, zou het uh, de steunverlening aan het kabinet ook in gevaar kunnen komen als het kabinet de Kamer niet helemaal volledig informeert? Uh, het is uh, absoluut zo dat een kabinet wordt geacht de Kamer heel goed te informeren. Ja. En ik voel, ik voel een dividendbelastingvraag aankomen. Exact, want uit uh, onderzoek van uh, uh, trouw onder meer... maar vooral ook van uh, hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam... die een uh, beroep hebben gedaan op de wet openbaarheid bestuur... blijkt dat er wel degelijk notities van ambtenaren zijn over die dividendbelasting. Uh, en die zijn door het kabinet niet met de Kamer gedeeld. GroenLinks maakt zich daar uh, grote uh, zorgen over dan wel heel erg druk over. U ook? Nou, ik vind in ieder geval wel dat, dat er uh, dat goed gekeken moet worden of het kabinet daarin ook uh, uh, zich eerlijk uitgesproken heeft. En wat mij bijstaat, is dat er wat, wat, wat, wat uh, schimmig over dit gedaan is. Ik, ik zie nog die beelden voor me uh, van premier Rutte, die zoiets zei van nou. Ik kan me niet herinneren dat daar no notities over ja. uh, lagen. Toen ja. dacht ik onmiddellijk van oh. Er zijn waarschijnlijk al notities geweest... maar die hadden een intern vertrouwende karakter. Ja, dat, dat blijkt dus nu ook van Het ministerie van Financiën bevestigt dat nu... Uh, ja. maar deelt het niet met de professoren... en dus in het uh, eerdere instantie ook niet met de Kamer. Wilt u die stukken hebben, ja of nee? Nou, ik vind, het, ik vind het goed om dat te vragen, om ja. daar uh, opheldering over te krijgen. Ja. Uh, welke stukken waren er precies en maakt die openbaar? Ik vind aan de andere kant, eerlijk gezegd, ook wel zo dat er wel enige ruimte in de formatie moet zijn, ook voor interne notities, zonder dat iedereen die precies moet zien. Ja. Want anders kan je eigenlijk, moet elk stuk al een uitgewerkt stuk zijn, omdat er allerlei ja. vragen en opmerkingen over kunnen komen. Dus, um, maar u wilt ze uh, wel hebben? Ik geloof ook niet in 100% openheid van alle memo's die er maar zijn geweest. Nee, maar deze maar stukken ik, wilt u wel uh, hebben? Ik wil de stukken wel hebben, zeker. Ja. Goed. Ik steun de aanvraag daarvan. U hoort een telefoon en dat betekent zoals elke dag op dit tijdstip. Tijd voor Dries Roelvink. Dries, goeiemorgen. Hi, goedemorgen Sven. Gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan van de staatskundige reformeerde partij. Ik heb de uitnodiging van Kees nog niet ontvangen... maar dat zal na de uitzending misschien wel uh, goed komen nog. Ik zeg je heel eerlijk dat als je mij nou vraagt... wat precies het verschil is tussen een katholieke partij een gereformeerde partij of een protestante partij, dan moet ik je helaas het antwoord schuldig blijven. En ik denk ook als ik nou hier in de straat die vraag ga stellen, bijvoorbeeld aan het winkelpersoneel, dat 80% mij dat ook niet uit kan leggen. Zelf ben ik wel vaak een beetje jaloers op gelovige mensen. Vooral omdat die dus denken en geloven dat er na dit leven op aarde nog veel meer komt. Dan kom je in een veel groter spectrum nog, hoor je ze zeggen. Alles wordt dan nog mooier. En dan denk ik, ja, was het maar waar. Want dan zou ik zelf een stuk rustiger in het leven staan. Kijk, ik heb zelf het idee dat als je sterft, gewoon, boem, het licht uitgaat. En dat er dan helemaal niets meer is. En dat je dan ook nooit meer terugkomt, maar dan ook echt nooit meer. Ja. Dus ik heb mijn hele leven eigenlijk al het idee dat ik veroordeeld ben tot de doodstraf. Ik weet alleen niet wanneer die wordt uitgevoerd. Nou, dat is natuurlijk een hele vervelende gedachte. En om die te onderdrukken... hou ik mezelf de hele dag bezig met sport, muziek... met schrijven, met zingen, met wijn drinken. En ik heb daar ook wel eens met een psycholoog over gesproken. Ja. Die reik je dan wat handvaten aan. Maar ook die beste man, Sven, die kon mij niet van gedachten laten veranderen. En ik denk dus dat jouw gast, Kees van der Staai hier totaal geen last van heeft. Dat weet ik wel zeker. Ik ga het hem voorleggen. Dankjewel, Dries. En misschien komt die uitnodiging wel. Uh, dat ga ik meteen even vragen. Is hij welkom, Dries Roelvink, eigenlijk bij u morgen? Zeker. Uh, iedereen is uh, welkom ook op. Onze jubileumactiviteiten. Uh, niet elke activiteit is acti een openbare activiteit, maar die zijn er zeker ook. Uh, maar ik zou het eigenlijk wel leuk vinden om nog eens een keer een apart kopje koffie te drinken met uh, Dries. Want zo'n uh, mooi onderwerp om ook eens even over door te spreken. Uh, misschien is hij wel veel te somber. Uh, hij, weet, hij denkt zeker te weten dat, het met dit leven, dat dit leven alles is en dat het afgelopen is. En mijn vraag is: hoe weet hij dat zo zeker? Waarom is zijn geloof daarin zo sterk? Uh, misschien is daar nog wel wat uh, goed gesprek over mogelijk. Nou, ik, uh, ik koppel jullie aan elkaar eens Kijken waar dat toe leidt. Deze onvermoede... Uh, <laughs> relatie, zal ik maar zeggen. Uh, in overdrachtelijke zin dan, meneer Van der Stij. Heel goed. Ik wens u een prettige dag morgen en een mooi feest dinsdag. En hartelijk dank voor uw tijd. Graag gedaan. Hartelijk dank. Tot zometeen. Uh, tot zover één op één zometeen. De nieuwsbv. Ik denk met Willemijn En zeker een jarige Roelof de Vries. Wij melden ons maandag weer. Goed weekend. Sven? Ik weet niet hoe het ja zit, maar uh, persoonlijk hou ik niet van het Nederlandse lied. Maar dat vind ik nog geen reden om het dijn over te doen. Voor degenen die wel van het Nederlandse lied houden, denigreren betekent afzaken. Vertel. Caro en CRV. Leden van de Staten-generaal. Koning Willem-Alexander viert deze maand zijn eerste lustrum als staatshoofd.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 Ik wilde een nieuwe deur passend bij mijn jaren 30 woning. Samen met de adviseur ontwierp ik mijn nieuwe voordeur. Met glas en lood. En niet te onderscheiden van hout. Zo blij mee. Select Windows. Omdat iedere woonwens anders is. Hoe woon jij? Kijk op selectwindows.nl Ik dacht altijd dat het moeilijk was om bitcoins te kopen. Of bijvoorbeeld Ethereum. Maar met AnyCoin Direct is het eigenlijk heel simpel. Check anycoindirect.eu Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. We doorkruisen het meest onfriese stukje Friesland. Het heuvelachtige gaasterland met steile kliffen langs het IJsselmeer. Dassenburgten, resten uit de Koude Oorlog. En het eerste libellenreservaat van Nederland. De Vroege Vogels TV vrijdagavond om vijf over half acht bij BNN Vara op NPO 2. Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies. Anycoindirect.eu Speksavers Hoormieten 6.